Het weer, wat sluierwolken, maar over het algemeen is het droog. Alleen in het uiterste zuidoosten van Limburg regen. Het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden. Morgen, vooral aan de kust, een zonnige dag. landinwaarts in, ontstaan stapelwolken. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Die de zon het bemint Maar zich opwint als een kind Als je de zon niet prachtig vindt Schaduw brengt er van de wijs Zon zegt hij tot elke prijs Daarom zingt hij in het gasthuis Met zijn hoofd tussen het ijs Zoek de zon op, dat is wel fijn Want een beetje zonneschijn Dat moet er zijn Staat wel zo mahony, de zo'n maar mahonyhoutte huid Maar als je boter op je hoofd Dan blijft er dan maar liever uit.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 maar les geaffecteerd en van liet. Ja, aan menig beweert, dat Mengelberg haar heert vanaf het Scheveningse strand met een stokje in zijn hand. En er is geen zee zo liefst en keen, als de Scheveningse zee, daar water leeft, de volgende voling. En er is geen strand zo charmant, als het Scheveningse strand, daar vlucht de bloem van Nederland in gezand.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 En er is geen zee zo diest en als de Scheveningse zee, daar valt alleen de hoog volei. En er is geen strand zo charmant, als het Scheveningse strand, daar flirpt de vloed van Nederland. Oh, voortje je bij, zal Oh, Jean, wat een hekje naar de tempen gaat van de, mar, de En er is geen zee zo die en Als de Scheveningse zee Daar baat alleen de hoogkolee En er is geen strand zo charmant Als het Scheveningse strand Daar vlucht de vloed van Nederland Het splees Breng eens een zonnetje Just yeah. Wat je mond niet zegt, wou, waarom lang nog overwegen, als je hart spreekt kleine vrouw, in je ogen staat geschreven, wat je mond niet zegt.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 Dat was Wip en Snip. En Walder en Muiselaar voerde hem voor het eerst op in 1937. En dat was uh, in een uitzending van... Uh, wat was dat ook alweer? Met de AVRO. Mijn de avro programma De Bonte Dinsdagavondtrein. Daar ga ik u straks meer over vertellen. En het duo had afhankelijk geen zin om in vrouwendracht...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 Liever eet ik hier een droge bodem aan, dan een fijn gebraarde kippetje met wijn. In Parijs of Calvia in Oost-Berlijn. Amsterdam, Amsterdam, ik had geen penalje waarom ik ook kwam En al maakt de emigratie nog zoveel, dan, dan, ik blijf thuis omdat ik hou van Amsterdam. Monsieur dames en français, Sous les toits d'Amsterdam, parole de Guy de Maupassant, musique de Guy de Michelin. Sous les toits d'Amsterdam, Dar woont Janssen, Samson, Avec un conducteur van de tram. Dit monsieur van de tram, woont weer in bij Van Damme,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 It's Billy. En der Kaffee is zeer billig. Ook die Butter en Schinken, dat die grachten so stinken. Ja, dat is nur een Fabel. Stecken Sie Ihren Schnabel in een Kognak met Eier, en dan hebben Sie Feier. En Sie werden sich freuen, wenn Sie holländische Neuen mit ein Schwiebelchen essen, dat sind Delikat essen. Oder lassen sich eben. Waar een Rauschweisser geven. Dein Hotel meer zu kriegen, hebben wir das Vergnügen, sich bei Partikulieren wieder einzukovertieren. Vielleicht hebben ze immer noch een Schlüssel von Zimmer. Daarom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 Vertrouwen wekker af Zeg dan niet door Wat heb ik toch Zing een volle liedje als je opstaat Want dan heb je een volle dag Of fluit je het zo Of zing je het zo Mijn mama doet nee.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 het zo, of zing je het zo, pip met u ding, je leert het direct, zo gaat het perfect, toe als ik en fluit dus mee. Heb ik soms een slecht humeur, valt het werk me zwaar, lijkt het leven mij een sleur. Het recept is klaar. Een goede raad kan heus geen kwaad. Ik heb het zelf al geprobeerd. Heb het gewaagd en ben geslaagd. Vlug een paar noten geruskeerd. Afluit je het zo? Of zing je het zo? Lieber met uw thee? Het is vlug geleerd. Het gaat als gesmeerd. Doe als ik een fluiters mee.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 symfonie stijgt me naar mijn bol, maar op deze melodie ben ik stapeldol. Of fluit je het zo, of zing je het zo, dan met u je leert het direct, zo gaat het perfect. Doe als ik een fluit dus mee, doe als ik en fluit dus mee.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 In de manen schijn, schijn, schijn. Met een lekker potje Vier, vier, vier Aan de zwier, zwier, zwier Op drie, vier, vier Zo reis je met Een iederwetse schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juit, juit Tis zo dertig, tis zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de Eerst bij Keulen Mijn tante walst over dek Als een jonge peulen. Oom Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk zo'n Kromme teut.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 Een huis met een tuintje gehuurd. Verliggen in een gezellig buurt. En als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik mij net als een kool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 Met Marta Monnikendam en in 1945 uh, was zij omgebracht naar bij Ludwig Lust. En vanaf 17, uh, 17 januari 1950 was Cornelia Diana van Asperen zijn echtgenote tot aan haar overlijden in 1975...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 Je zult zien, je zult beleven, dat het dan veel beter gaat. Wees toch vrolijk in je leven, dan toch niet in de hele dag. Geef de zon toch ook een kans. Optimist blijft Zal en altijd meer gevaar Kom je dus smiddags weer naar huis toe En je vrouw zegt zie je wel Ik heb de deurwaarder gekregen Hij kwam met een dwangbevel Laat je maaltijd niet bederven Luister naar de raad van mij Zet gewoon je grammofoon aan met de plaat van vrij en blij. Wees toch vrolijk in je leven. Welkom in de hele dag. Geef de zon toch ook een kans. Je steeds maar optimist blijft, zal het altijd beter gaan. Ben je, je s'avonds moe van t werken, op kantoor of op fabriek? Zeg dan niet, hè, al dat werken maakt me naar en maakt me ziek. Maar wees dankbaar dat je doen kunt, want dan ben je pas te vreed en je zingt al op die mes met ons dit dichtervreintje mee. Wees dat vrolijk in je leven en wat beter. De deining van het ei, waar het kariljon der Westen toren winkelt door de lucht zo klaar en blij. Waar ik eens gespeeld heb met mama. Geen stad die ook maar even aan je tippen kan, Amsterdam. Of je bent of keert, er is maar één groot molken. Amsterdam, die aan je boezem werd geboren. Wordt van ontroering koud en klam, bij het woordje Amsterdam. Plan, en het komt erop aan dat we tijdig deze aanslag zien te keren Het pyramid dat zo vaak als onschuldig vermaak Ons bekoord heeft dat willen ze veren Als langs Amsterdamse grachten het pyramid verdwijnt Wanneer nooit in onze oren zijn die gelden meer het eind? Als de nuchtere geest van heden ons werkelijk dat ontnam stierf alweer een brokje poëzie van Amsterdam. Wij komen vaak in verre landen. Alle banden voor de emotie van de reis. Wij weten heel veel te verhalen. Wij kunnen bonte beelden malen van Londen, Rome of Parijs. Maar gaan we eens aan vergelijken?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 Onder de bomen van het plein, daar ligt een paradijsje klein. En uit het diepst van mijn gemoed zend ik uit verre land een groet aan jou, mijn Rembrandtsplein.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 Poortjes de rommen stil verlaten, zo rustiek, zwijgend staan. Straks wanneer het zonnetje weer keert, het mooie des te meer waren het heer. Ja, lachen jullie mij, jullie hebben gelijk. Het leven is heus, niet zo.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 Ze leert de mensen weer een beetje vrolijk zijn. Overal waar ze belang. Zoek haar voor. laat haar lachen door. Van die bond de dinsdagavond. u zorgen. haar afheilig spoor Laat haar lachen door Want je voor de, de dienstdagavond En het is op een aan De liefde, de tijd van de leer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 Deugd dat deze geluidsdragers de tijds hebben doorstaan. De klanken van welheer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk groeit kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Zo lekker wou.